Start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich voor op een hoogwaterpiek in de Rijn. Het pijl bij Lobit is nu 14 meter boven NAP en bereikt dinsdagavond een piek van 14,65 meter boven NAP. En dat is volgens Rijkswaterstaat een niveau dat eens in de vijf jaar voorkomt. Volgens Rijkswaterstaat is er geen reden tot paniek en kan de Rijn het water prima verwerken. De stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein zijn helemaal open om het rivierwater sneller af te voeren. Waterschappen voeren dijkinspecties uit en zetten extra pompen in. De NAVO dreef de Russische president Poetin in een hoek waardoor die radicaler werd, zegt oud-NAVO-chef De Hoop Scheffer. Dat kwam door de snelheid van de uitbreiding van de NAVO en de toezegging in 2008 dat Georgië en Oekraïne lid mochten worden. De hoop scheffer onderschatte wat daarop zou kunnen volgen. Hij ziet een direct verband met de oorlog in Georgië in 2008 en die in Oekraïne zes jaar later. De voormalig secretaris-generaal van de NAVO vindt dat het Westen de Russische rode lijn moet respecteren. Bij explosies in de Syrische stad Idlib zijn tenminste 30 doden en tientallen gewonden gevallen, meldt een Turks persbureau. Er zouden vier explosies zijn geweest bij een parkeerplaats in het centrum. Auto's werden omvergeblazen, huizen in de buurt hebben veel schade. Spaanse militairen hebben vanmiddag bij Madrid de laatste automobilisten bevrijd die vastzaten op de snelweg. Ze waren ingesneeuwd. Sommige mensen zaten 18 uur vast. Door de files konden er geen sneeuwschuivers langs en moesten militairen de sneeuw met de hand weghalen. De Britse muzikant Ray Thomas is overleden. Hij was een van de oprichters van de Moody Blues, die in 1967 een grote hit hadden met het nummer Nights in White Satin. Thomas was zanger, liedjeschrijver en bespeelde veel instrumenten. Hij was 76 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen is het helder, het gaat licht vriezen vannacht, Morgen zonnige perioden, in het zuiden wat bewolking, het blijft droog en het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. CFM. Dit is kerst. Met CFM. Met nu. Het laatste uur.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 In In mijn einde komt, zal toch mijn ziellofliet blijven zingen. Tienduizend jaren. zijn Heilige naam. Verheerlijk zijn Heilige naam. Verheerlijk zijn Hei Tegen ons wees ons genadig, licht over ons uw aangezicht.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 Toen u zich gaf, georven en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid, nam u de straat, en dacht aan mij, meer dan ook.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 Want in de storm... Laat. En stuur u allemaal fijne dagen en een voors.